Jeroen van Kamp met het TNOS Journaal.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 Onderweg zometeen, nieuwe muziek van Carly Rae Jepsen. Maar nu is Sam veld met Shadow in Love.